Maar volgens Schippers is het onmogelijk om zo lang van tevoren al een bedrag vast te stellen. Heracles heeft zich ten koste van AZ geplaatst voor de finale van de KNVB-beker. Na 90 minuten was de stand 2-2, waardoor een verlenging noodzakelijk werd. In de verlenging werd het 4-2. Heracles speelde finale om de KNVB-beker op 8 april in Rotterdam tegen PSV. Het weer, het is helder en de temperatuur daalt tot een graad of vier. Overdag volop zon, het wordt dan tussen de 16 en 19 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Frank Dumasch. Welkom terug bij den NCRV. Ik kon in het eerste uur luisteren naar Kian Wawu. Organisatiepsycholoog, oud uh, HR-man van ABN AMRO, uh, schreef een boek over bonussen. Um, en in dit uur wil ik het eigenlijk hebben over oplossingen. In het kasthuis wordt op dit moment koortsachtig onderhandeld over de bezuinigingen die het kabinet gaat nemen. Om hoeveel geld het precies gaat, is niet duidelijk. Rond de 28 miljard totaal zou het gaan. Heel veel geld dus. Mijn vraag aan u is, hoe zou u de crisis oplossingen? Oplossen. Wat voor beslissingen zou u nemen om het tijd te keren en de economie en de financiële sector weer gezond te maken? Misschien heeft u wel voorbeelden uit uw eigen leven waar we wat van kunnen leren met z'n allen. Dus hoe zou u de crisis oplossen? Bel ons 0800 1121. Dat is het telefoonnummer van, van Kazeluna. 0800 1121. Mailen kan aan Zit op Facebook, facebook.com slash kazaluna. Of dit dan kan hashtag Dumosh. Dus hoe zou u de financiële crisis oplossen? Daarover hebben we het in dit eerste uur van Kazaluna. We gaan luisteren naar een uh, akoestische versie van uh, I Follow Rivers. Een, uh, een hitje van uh, Lieke Lee oorspronkelijk. Dit is de versie uh, die Triggerfinger speelde bij Giel Belen op uh, 3FM. Een akoestische versie van dit liedje, dus I Follow Rivers, Triggerfinger. vinger was dat met uh, I Follow uh, Rivers. Het grap is dat uh, Peter, die nu de techniek, de techniek doet hier bij Casaluna dit opgenomen heeft bij Gielbele, dat heeft hij net even verteld. Uh, wij vinden dat alleen maar heel erg grappig. En uh, dat uh, de geluidjes die u net hoorde, dat, dat kopjes koffie waren... of lege kopjes die op een kliko stonden en uh, door uh, de band uh, zo bespeeld werden. Dat hoorde u dus net in deze opname. Overigens op uh, single uitgebracht naar aanleiding van uh, dat optreden. We hebben het dus over de financiële crisis. Hoe zou u dat aanpakken? Wat voor oplossingen heeft u in gedachten? En de vraag is ook eigenlijk een beetje hoe het in uw eigen leven zit. Misschien zijn er wel voorbeelden uit uw eigen omgeving, uit uw eigen leven, waarvan je zegt, nou, daar kunnen we wat van leren. Bel ons op 0800 1121. Dat is het telefoonnummer van Casaluna. Marco, goedendag. Ja, goedenavond. Je mag het zeggen. Nou ja, ik denk dat het begin van het einde van de crisis is... is het oplossen de oorzaak van de crisis aan de ene kant. En uh, aan de andere kant het nee zeggen tegen het Europees stabiliteitsmechanisme... wat ook wel het, het, het stabiliteitsfonds genoemd wordt in de media, uh, eufemistisch. Het pakt. Ja, ja nou, mensen begrijpen niet helemaal waar het om gaat, denk ik. Want als dat doorkomt, dat verhaal... dan zitten we met een paar mensen die dus niet gekozen worden... Die, um, die gevrijwaard zijn van rechtsvervolging. Um, die we niet mogen controleren. Elke som geld die, de, die, de, die het ESM opeist, moeten we binnen zeven dagen voldoen. Alle ESM-verzoeken zijn onherroepelijk en onvoorwaardelijk. Ja? Het, uh, en het, mag, het, het kan wel aanklagen, maar het kan door niemand aangeklaagd worden. Maar even dat Europees Stabiliteitsmechanisme. Um, zijn, zijn dat de afspraken, de, de aangescherpte afspraken waar jij refereert van landen om zich te houden aan de begrotingsafspraken? Ja, dat klopt. Dat noemen ze nu. Het, het, het, het is, zeg maar, ze willen toch dat die 720 miljard, die mm -hmm. willen ze toch met elkaar gaan harken om zeg maar eigenlijk tegen de speculanten in te kunnen zetten. Want dat is het verhaal. Hè? Dus er wordt gespeculeerd tegen landen door banken. Hè? Dus ik bedoel, door grote, grote beleggers en banken wordt er gespeculeerd. Mm -hmm. en, en die leveragen hun, hun geld. En dat betekent eigenlijk gewoon. Um, ze, ze, lenen, ze, ze kunnen het eigenlijk vermenigvuldigen zonder risico te maken. Ja, te le Leverage is heel simpel gezegd. Een bank hoeft maar een klein deel van het geld wat hij ja. uit heeft staan... hoeft hij maar daadwerkelijk in kast te houden. De rest mag hij gewoon ja. als een soort papieren geld uh, beschouwen. Ja, exact. exact. En, en nu is het zo dat er, zeg maar in Davos, in, op het World Economic Forum in 2011... Uh, er werd geschat dat de, de, de, de oplossing van de huidige crisis 100 biljoen dollar zou, zou beramen. Mm -hmm. ja, en het bruto wereldproduct op jaarbasis is 65 biljoen dollar. Oh. En een jaar daarna is het bedrag al tot 150 biljoen opgelopen... En het ESM, het ESM kan niet geleveraged worden, zeg maar. Die, die daar kan, dat daar kan dat niet mee. Maar wacht even, en, en, daar raak je me kwijt mee. hoor met die laatste zin? Nu wordt het, nu nou, wordt het iets ingewikkeld. Nou, maar jouw, jouw probleem het is. ESM, het, nee, maar het ESM kan dat leveragen, kan het ESM. Dat kan binnen het ESM kan dat niet, zeg maar. Ja. En daardoor of zo. kan het ESM uiteindelijk niet hard genoeg groeien ten opzichte van de, het geld van de speculanten, zeg maar. Als ik je verkeerd begrijp, moet je het vooral zeggen, maar volgens mij bedoel jij dat, dat die afspraken die Europese landen nu binnen de EU maken, eh, betekent dat er geld in kas gehouden moet worden, bijvoorbeeld om landen in nood te helpen, eh, maar daar kan je niet een trucje op loslaten, dat geld moet fysiek in kas zijn. Ja, basically is dat zo. Ja, daar kan je niet dezelfde truc op loslaten. En nu praten ze over die 720 miljard. En dan zou dus Nederland 44 miljard moeten gaan bijdragen dat En dat, dus even, ja. dat komt er dus even bovenop die 40 miljard die we al aan het bezuinigen zijn, zeg maar. Ja, ja, ja. En dat is, dat is in het minste geval. Ze praten nu al over niet drie, 720 mi, uh, miljard. Maar ze praten nu al over 2 tot 3 biljoen. Dus maar Marco, even, even, even voor, voor mijn begrip. Uh, dat, dat die, die Europese stabiliteitsafspraken... dat wordt uh, geranteerd als een oplossingsrichting. Terwijl jij zegt, nee, het is juist een veroorzaken van het probleem. Nou nee, het is het, dieper, het, het vastleggen van het probleem is het eigenlijk. Ja. Want dit is het vastleggen van het probleem. Terwijl we moeten nog verder terug. Want waarom zitten we in deze crisis? We zitten in deze crisis omdat banken vanaf twee... Eh, omdat bepaalde regulators in Amerika eh, hebben, hebben dingen gedereguleerd waardoor ze dingen konden blijven herverpakken... waardoor we uiteindelijk in 2008 met papieren, uh, uh, papiertjes zaten... die voor 90% uit lucht bestonden. Ja, ja, ja. ja. ja? En, en, en dat is een piramidespel geweest. Dat is een piramidespel geweest dat als jij en ik het gedaan zouden hebben... zouden we nu achter de tralies zitten. Ja. Maar als banken het doen, die zijn too big too veel... dan geven we ze de rest van ons geld ook nog cadeau. En dat geld, gebruiken ze doodleuk weer... om tegen Griekenland, Spanje, Italië, Portugal en zo te gaan speculeren... Dezelfde banken. Ze, hebben, ze, ze kunnen onbeperkt geld lenen bij de Europese Centrale Bank op dit moment. Voor niks ongeveer. En ze, en, ze en ze zetten recordbedragen terug bij de ECB tegen hogere rente. Ja. Dus ik leen een tientje van jou tegen 1%. En dan ga ik het bij jou terugzetten tegen 5%. Ja, ja, ja, ja. Dus dat, de, de, de, en, en dus het ESM kan nooit winnen. Want er wordt geen... In het huidige geldsysteem is er veel geld gecreëerd voor de renteverplichtingen. En hierdoor heeft het systeem altijd meer, meer schulden dan geld, zeg maar. Ja, ja, ja. Nou goed, en, en dat ik, blijft zo. dat wordt ik, alleen maar erger. Ja, nou ja, en, en wie, het, wie het weet mag het zeggen. En dat is nou precies eigenlijk waarom ik graag de luisteraars erbij wil hebben. Ik wil je heel hartelijk ja. danken, Marco, voor jouw bijdrage. Ja. Ik kan de mensen nog even adviseren om even te zoeken op YouTube naar ESM-dictator. Dan kom je er wel achter. ESM-dictator van European Stability Mechanism. Goed, ja. Dank voor het bellen, dank je wel. Ik hoop dat ik ook mensen wakker schud. Nee. Uh, en dat het twaalf minuten al. overeen moet kunnen op Radio 1. Dank je wel. uitzending. Oké, okay, dank je wel. Hoe hoi zou nog, u de crisis hoi. oplossen? Dat is mijn vraag aan jou in dit uur van Casaluna. Misschien zijn er ook wel er voorbeelden uit je eigen leven... waar wij, waar wij een uh, voorbeeld aan kunnen nemen. Jan, goedendacht. Hoi, ik ben hem, hè, denk ik. Ja, zeker. Nee, heb ik heb radio uitgezet daarom. Ja, ja nee, wat ik, wat ik eigenlijk uh, wat je tegen je collega vertelde... voor de uitzending... Mm -hmm. Van, vroeger, toen kregen wij een spaarbankboekje. <laughs> Dat we heel klein ja. waren op een bepaalde leeftijd. Ja. Ik bedoel, heb ik, dus ik ook nog gehad, ik, had, hoor. Wat zeg je? Heb ik ook ik nog gehad. Heb... Ja, nee, maar ik, ik heb hem nooit gehad, maar ik, ik weet dat het toen uh, bestond. En als je nu die regering ziet... ik bedoel, die begint dus met een regeringstekort... of met een begrotingstekort. En dat blijven ze maar volhouden, want ze moeten 3% elke keer halen. Nou ben ik die formule vergeten, maar ik denk dat het heel, heel snel oploopt. Als je dus, nu dus alleen al deze feiten uh, neemt... Ja, ja. Maar, maar wat, wat, wat zou de oplossingsrichting zijn? Ja, dat... dat, dat... <laughs> nee, ik bedoel, wees wat spaarzaam. Maar ik bedoel, proberen uh, te werken... naar een uh, dat het begrotingstekort in ieder geval minder wordt. Ik bedoel, als je ziet wat, wat die... Uh, of dat las ik, of veel. hoorde ik laatst uh, ergens. Die, die Noorden, die hebben niet zo gespeeld met hun, uh, hun olievoorraad. En toen wij het gas vonden... Dan moet je het ook nog wel herinneren, dat die, dat die pijpleiding gebouwd werd... van uh, Friesland naar de, over, het, uh, is over de Veluwe naar het, uh, naar het Westen. Kun je dat nog herinneren? Nou, daar, daar ben ik dan weer te jong voor, denk ik. Oh, oké. Okay. Ja, ja, nee, nee ik, maar ik, ik bedoel, wij hebben het allemaal verkocht. Ik bedoel, we zijn op veel te grote, goed, of, uh, veel te grote voet gaan leven. Ja. Ja. Weet je, en, en dat moet gewoon allemaal wat minder. En, en inderdaad, wat je zegt, oh, mij vraagt een oplossing... Ik uh, bezie het alleen maar uh, met mijn uh, simpele geest. En ik bedoel, ik heb het niet veroorzaakt. Ik bedoel. Uh, nou, simpele geest zegt wel helemaal niks, want ik ken een paar mensen die heel intelligent zijn, die vreselijk domme dingen hebben gedaan in het verleden. Dus ach. Ja. <laughs> dat is ook weer zo. Nee, maar dat maak ik gewoon even kwijt. Ik bedoel, dat, uh, ja, spaarzamer wat, wat ons... worden uh, net als vroeger. Dat is een heel belangrijke, dingje. Nee, maar is niet, niet als vroeger, want uh, terugkeren lukt nooit meer. Maar in ieder geval het hele roer omgooien. Ik bedoel, dat, uh, sparen, jongens, sparen. Ja. Nee, goed, we, we spaar je, wat dan heb je een halve ton voor je huis... En de rest die logeert gewoon op rekening, weet je wel. Tegenwoordig moet je hypotheek, overhypotheek, overhypotheek nemen. En levensverzekeringen. Jan, ik lees jou even een mailtje voor. Is goed. Nee, blijf even luisteren. Ellie die stuurt mij een mailtje. Die schrijft, hallo Frank. Ik zou eens beginnen om die bank Goldman Sachs op te ruimen. En alle daaraan verbonden bankiers verbieden om ooit nog een dergelijke baan uit te oefenen. Het is een bank die geen ethiek kent. En alleen uit is op heel veel winst maken ten koste van alles en iedereen. Ze draaien de hand niet om voor valse informatie en gedragen zich daarnaar. Ja. Het gedrag van speculeren, en manipuleren en allerlei rommel financieren uh, op de markt brengen waarbij het risico altijd bij de ander ligt. De invloed van deze bank op bijvoorbeeld onze pensioenen is nu al groot. Ze doen zaken met onze pensioenfondsen die dit spel mm -hmm. totaal niet beheersen. Ja. En zo worden onze pensioenpotten leeggevreten door Goldman Sachs en Traf Travantes, een, een zakenbank hè. Ja, ja. Op deze bank is geen enkel fatsoenlijk toezicht. Zij kan een gang gaan. Het is bij het criminele af wat zij flikken, schrijft uh, Elie Wat vind je, vind je van die reactie? Uh, hier kan ik alleen maar op uh, antwoorden. Bilderberg... Ik bedoel, en ik denk dat we goed verstaan een goed verstaander een half uh, woord nodig heeft. Nou, laten we het even ik afmaken. Bilderberg-conferenties, dat zijn de bijeenkomsten ja, oorspronkelijk nee, met, met, uh, met Prins nee, maar, Bernhard. Nee, maar, maar, maar ik bedoel, ga er maar eens een beetje inspitten in die handel met uh, via Google. En dan kom je ook weer op andere dingen terecht. Ja, maar bedoel, ik, ik wilde het niet zeggen, maar... maar Jan, laten we de rest van de luisteraars niet uitsluiten. Wat jij bedoelt, Bilderberg-conferenties, daar komen top bij elkaar. En daar heerst een sfeer omheen van hush-hush, van stiekem uh, een beetje nou, nou, de, de, de boel ja, regelen. Ja, ja, ja dat, dat idee, dat... Uh, ja. Of het nou terecht is of niet, maar dat hangt er in ieder geval omheen. Ja, dat weet ik dus niet. Ik bedoel, het, het, het, er zijn geruchten, dat hè, dat, uh, zoals zoveel. velen. Ja, ja, jij bent er nou bij geweest, ik ook niet. Nee, precies. En daarom ook. Nee. Frank, ik ga ophangen. Goed. Ik ga je een prettige uitzending uh, voor de rest uh, wensen. En het, ik vind het ja. leuk om, uh, om een keertje mee te doen. Ik wil je hartelijk danken voor het feit dat je belde. Dank je wel. Oké. Okay, en een prettige nog. dag Dag. Hoi. Hoe zou u de crisis oplossen? Uh, want als heel veel mensen bij elkaar ieder een klein beetje van de oplossing bedenken... hier in Kazaloenen in dit uur... dan zou het vast wel eens een heel prachtige uitzending kunnen worden. Dus hoe gaan we dat doen? En wat is, uh, wat is jouw bijdrage eraan? 0800 1121. Dat is het telefoonnummer van Kazaloenen. Mailen kan Kazeloenen ncv.nl. En verder staan uh, Twitter en Facebook ook nog uh, wagenwijd open. We gaan even een plaatje draaien. Beatrice van de Poel en uh, Marcel de Groot. Beatrice van de Poel, de fascinerende vrouw. De Drenkeling heet het die. Drenkeling, de tafel is je wraakhout, de flesje je kompas, je dobbert doeloos. Stuurt dieper in je glas, golven schuimen als je opkijkt. Jouw ogen zijn de mijne kwijt. <tied> Drinken, daar draai je langzaam. Door. Je fluistert in mijn oom.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 Dat zullen politici misschien nu ook wel denken. In het kathuis wordt kort achterover onderhandeld over de bezuinigingen. Mijn vraag aan jou is: hoe zou jij de crisis oplossen? Misschien met een klein idee uit je eigen dagelijkse leven. 0800 1121. Dat is ons telefoonnummer. Rick van der Linden. Goedenacht. Ja, uh, dag Frank. We hebben elkaar al eerder in andere opzichten gesproken. Ja. Over andere uh, onderwerpen vooral. Ja, ja, maar nu bel ik even voor dit item. Ik denk al namelijk uh, zo'n meer dan 17 jaar, bijna 20 jaar. Waarom heeft dit land niet eigenlijk een soort van grondslag basisinkomen? Gereguleerd en wel vanuit de uh, kapitalistische standaard die wij toch hebben. Mm -hmm. Om daaraan gekoppeld gewoon mensen een soort grondbasisvoorziening te geven En alles wat daaronder of daarboven is, gewoon ja, controleren en uh, kijken van, uh, ja, of dat te handhaven is. Maar wat, wat, je, wat je bedoelt, Rick, is iedereen krijgt zeg maar, een, een, een, een kleine uitkering, standaard. Ja. En als en... je gaat werken, dan verdien je dat zelf bij. En als ja. je niet gaat werken, dan moet je ervan ja. rondkomen. Ja, klaar. Uh, is het niet een premie op luiheid? Hoe bedoelt u? Nou, dat, eh, ik kan me voorstellen dat, dat als, je, als je daarvan rond kan komen... dat je dan ook denkt nee, van... Nee, die, die, die, die prikkel-issue, uh, uh, dat dat niet uh, zou werken. Nee, ja. da daar heb ik het niet over. Ik heb het erover dat dat gewoon bestaat. En dat ongeacht of mensen daar... Uh, dat bedoel ik met gereguleerd misbruik van maken... of daar gaan inwonen... of uh, in, uh, de, laten we zeggen zich daar gaan naar voegen... dat het net niet genoeg is, zeg maar, om... Um, in de economie te bestaan, maar wel een bepaalde garantie biedt. Oké, okay, okay. nee, dat, dat snap ik. Um, uh, het geeft een bestaansgarantie, zonder dat je er uh, goed van. Dus je, dus je moet eigenlijk nee, wel juist. wat gaan doen. Juist. Wat, wel, welk probleem zou je daarmee oplossen? Nou, allerlei problemen van uh, uh, schulden, in ieder geval, denk ik. Tenminste, ja, dat is inherent aan de mensen. Ik bedoel, dat kun je zo niet zeggen, maar. Je zou in ieder geval een hoop um, onnodige armoede... in deze kapitalistische uh, um, samenleving uh, kunnen ontzien. Ja, ja, ja. Ah, ik, da uh, ja. Nee, daar is het maar, maar als we het hebben over de problemen waar we het de eerste uur over hadden... de, de financiële ja. sector die, um, nou ja, ik zeg het in mijn eigen woorden... die op hol geslagen lijkt... Um, ja, en, uh, en ik hoorde jou ook nog weer voor de vierde keer al uh, in, drie, in twee jaar... over je eigen koopsompolisproblemen. Ik dan heb mijn beste naam er niet weer over te God hebben. Godverdorie, ben je dan nog mee bezig? <laughs> ja, dan ben ik inderdaad wel steeds... Ik check, dus ik, ik, ik leef met je mee? Nee, ja, dat is niet de bedoeling. Ik heb echt mijn best gedaan, naam... Nou, om het er niet over te hebben. Maar goed, het flapte eruit... en hij vroeg er ook naar, dus nou ja, oké, okay, goed. Ja, maar ik weet dat ik het er al een paar keer over gehad heb. En het gaat ook niet om mij. Het gaat, er zijn zeven miljoen mensen met, met dat soort producten. Dus het is natuurlijk veel ernstiger dan uh, Ja, dan, maar dan het, is, het is nog ernstiger was. dat wij dus gewoon, laat ik dit zeggen... wel, en ik moet je echt vertellen dat dat zo is... minister Donner, voordat hij naar Brussel ging... nog even een hakbel heeft gezet in de huurtoeslag maar dat het haar woord niet bespreekbaar is. Ja, Donner is naar de Raad van State gegaan en dat zit in Den Haag, hoor, trouwens. Maar Jawel, maar hij heeft, de... wel, hij heeft wel, ik weet niet of veel mensen dat weten... de huurtoeslag nog even gemarginaliseerd... en de hypotheekrenteaftrek is niet ter discussie. Ja, ja, ja. ja. Klopt, je, uh, ja. De contrasten waarin wij leven zijn gigantisch... Niet alleen uh, wil ik je zeggen dat, dat jij het slachtoffer bent... van de high bubble van de jaren negentig... Mm -hmm. maar wij zitten allemaal, Frank, op dit moment... met allerlei issues. Iedereen. Nee, absoluut. En, en ik denk gewoon, het zou al twintig jaar geleden... tijd zijn geworden dat er gewoon een basisinkomenprincipe was... In, gekoppeld aan de kapitalistische staat van zijn waarin wij leven... Ja, ik, ik heb geen idee of dat een oplossing is. Echt niet. Ik zou het echt werkelijk niet weten. Ik denk, ik ben Als je wel... het goed reguleert en controleert... Ja. en misbruik voorkomt en fraude, dat kan... en net niet genoeg overprikkeling geeft... dat je erin gaat hospitaliseren ja. of wonen, dan kan dat. Precies, goed. Ik, ik, um, ik, uh, ik, uh, ik uh, wil je danken. Dank je... Ja, dankjewel Frank. Ik vond het weer heel erg uh, ja. <laughs> plezierig om hier gesproken te hebben. Wederzijds, dank voor het Doei. Oké, okay, goeienacht, hoi. Helly, goedenacht. Hai, hallo. Je mag het zeggen. Ja, ik mag het zeggen. Ja, ik lig nou eigenlijk voor de eerste keer naar jullie te luisteren. En ik had zoiets van, ja, bezuinigen. Daar hebben natuurlijk allemaal mee te maken. En ja, als, je dan, uh, als ik dan uh, ja, een beetje kijk, dan, dan zie ik dat er gewoon... ...zo ontzettend veel in ontwikkeling zullen opgestoken worden. Op zich een heel goed iets natuurlijk, maar je moet wel eh, de mensen in je eigen land... ...wat dat betreft ook proberen eh, op te vangen. Zorg eerst maar eens dat Nederland helemaal... Eh, ...ja, hoe zeg je dat, helemaal weer op en top is. Eh, dus wat dat betreft eh, heb ik zoiets. Ik denk dat daar veel winst te behalen valt. En ook met betrekking tot eh, ja, de hoge heren, heren de, de snoepreisjes. Dat soort zaken, de declaraties, noem maar op. Dat zou ook, denk ik, een heel en minder kunnen. Ja. En wat ik dus vind, ja, kijk, Nederland wil allemaal wel meedoen in Europa. En wil er allemaal wel bij horen. Hè? Klein kikkerlandje en. Uh... Die wil dan toch wel uh, ja, veel te vertellen hebben. En dat kost natuurlijk ook geld. En dat, uh, ik heb allemaal het idee dat dat ja, gewoon te kosten allemaal van ons gaat. Ja. Van, uh... Even voor het eerste waar je over begon, ontwikkelingssamenwerking. Dat, dat is een, een gevoelig punt zeg maar, voor een deel van de Klopt. coalitie. Ja. Um, toen dit kabinet aantrad, is, is het percentage wat Nederland besteedt uh, is, is iets verlaagd. Van 0,8 naar 0,7 procent. Ja. We hebben het globaal ja. zeg maar over, over een kleine 5 miljard, 4,7 geloof ik, uh, wat wij besteden. Vindt vind dat al te veel geld? Ja. Nou ja, ik vind best veel geld, als je, als je sowieso... Hè. Maar aan de ene kant heb ik zoiets van, kijk, alle kleine beetjes helpen. Er is gewoon hier in Nederland ook nog heel veel te doen. En uh, wat ik dus al zeg, de schulden voor Nederland, ja, ze roepen allemaal wel, Maar dat wordt ook uh, voor Nederland zelf ook allemaal maar steeds hoger en hoger. Er is op een gegeven moment geen einde meer aan, joh. Je moet ergens beginnen. En um, ja, ik zelf heb het idee, de, de Nederlanders op zich, de mensen zelf, die worden ja, de dupe van. Er wordt gewoon te veel ingeleverd, allemaal te veel uh, bezuinigd. En um, ja, ik zie het in mijn omgeving ook, de zorg wordt minder... Uh, Mensen die op een gegeven moment gewoon uh, niet leven... maar gewoon aan het overleven zijn. Geen... Dat vind ik gewoon een hele trieste zaak. Vertel eens even over wat jij ziet op het gebied van de zorg. Nou, op het gebied van de zorg. Mensen die, die, die, die de PGB gebeuren, de sociale werkplaatsen... Uh... PGB is perso persoonsgebonden budget? Ja, uh, dat soort zaken allemaal. Het wordt allemaal minder. Mensen die hulp nodig hebben in de zorg, in de huishoudelijke zorg... Uh, dat gaat uh, allemaal minder en... en uh... Ja, die, die, de riemen worden steeds steeds meer aangetrokken. En ik vind het gewoon triest. En als ja. je dan inderdaad allemaal die dingen hoort. Wat Helemaal er, met je eens hoor trouwens, dat vind ik ook. Ja, wat je wat de Hoge Heren bijvoorbeeld, Ja, en dan moet de Hoge Heren. Maar in ieder geval wat de mensen allemaal uh, uh, klaarmaken en, en declareren. En nou ook weer als je dan hoort, uh, ja wat dat over met betrekking tot die Olympische Spelen, dat uh, hè, hoeveel geld dat ze daarvoor willen uittrekken en zo. Dan denk ik, mijn god, zeg waar, waar, waar, waar eindigt het? He? Dan kunnen ze natuurlijk oh, allemaal wel goed ja. praten door te zeggen van. Ja, maar laatst worden ik ook iemand op de. Ja, maar sport, dat is goed en dat gaat obesitas tegen. En kijk, je kunt natuurlijk overal je eigen wel uitlullen en er een, een draai aan geven. Ja, ja, ja. Maar ik vind eerst, zorg eerst maar eens dat je eigen land gewoon weer helemaal goed functioneert. En dat, dat je zelf een beetje bijkomt. En dan kun je he, kijken wat je allemaal naar de andere... He, bijvoorbeeld in andere landen kunt doen. Of, of, uh, of je nog eventueel wat meer voor uh, ja, in, in de EU en Europa zelf kunt, uh, kunt doen. Maar zorg eerst maar eens dat gewoon je, je eigen mensen... dat die in ieder geval uh, uh, gewoon weer leefbaar kunnen maken. Yeah? En niet bezig zijn met overleven. Goed, ik wil jou uh, hartelijk danken, Ellie. Nou, heel graag gedaan. Dank, Goed, dank voor jouw bijdrage en een hele prettige nacht toch. Ja, jij ook, hè? Dank Dankjewel, wel, dag. dag. Lonneke, nacht. Goedenavond. Je mag het zeggen. Uh, ik wilde eigenlijk uh, teruggaan naar de basis. Mm -hmm. uh, voorheen, uh, in uh, het verleden, daar kon men uh, verzorgd worden van, het geboorte, van de geboorte tot aan het graf. Mm -hmm. uh, uh, dat is steeds meer geworden. Nu zijn er bezuinigingen aangekondigd. En... Nu is iedereen tegen bezuinigingen. Maar als je het goed bekijkt... ...zijn er in die tijd dat eh, men tot, van de geboorte tot aan het graf verzocht werd... ...ook heel veel misbruiken gebruikt. Mensen die de weg wisten, die konden overal terecht en kregen ik weet niet wat... Maar hoor ik jou nou zeggen zeg maar, dat dat idee... Hè, dat, je, dat je verzorgd wordt van het graf door de overheid... of door, door werkgevers vroeger, dat dat idee moeten we gewoon vergeten? Je moet weer verantwoordelijk worden voor je eigen leven? Ja, perfect. Dat is het. Je moet verantwoordelijk worden voor je eigen leven? Ja. En uh, bezuinigingen die zijn snoeihard op dit moment. En ik ben het met de vorige spreekster eens dat als je dan hoort over Olympische Spelen en dergelijke... dat mag überhaupt niet ter sprake komen. Dat, dat vind ik niet dat een regering dat moet doen. Maar van de andere kant vind ik dat mensen... die in het verleden misbruik hebben gemaakt van alle sociale voorzieningen... en ook daardoor gezorgd hebben dat mensen die het werkelijk nodig hebben, niet aan de bak kwamen... Dat, ja, dat het daarvoor nodig is. Ja, ja, ja. Goed, maar het gaat wel echt om, om iets heel fundamenteels wat jij zegt, hè? Want ja. uh, we moeten, moeten loslaten dat, dat, dat de anderen voor ons zorgen. En tegelijkertijd, uh, uh, ik weet niet hoe oud je bent... want ik kan ik door de telefoon niet horen... maar uh, is dat natuurlijk precies waar wij met z'n allen mee opgegroeid zijn? Met het idee dat er voor ons gezorgd wordt. Ja, ik ben uh, tegen de zestig. En ik realiseer me heel goed. Want ik heb ook nog de oude tijd meegemaakt. Dat men moest zorgen voor zichzelf. Dat men uh, moest zorgen dat er sociale voorzieningen waren. Dat men moest zorgen voor ziekenfonds, et cetera. Uh, dat is allemaal weg. Ja, ja, ja. En terwijl mijn generatie, uh, ik bedoel... Ik ben uh, nog lang geen 50, nog zeker een half jaar. Uh, maar in mijn generatie gold natuurlijk dat, dat, wel degelijk dat idee van: van nou ja, er is een, je kunt een uitkering aanvragen uh, als je geen werk hebt. Prima, dat de overheid zorgt wel voor je. Ja, maar dat vind ik niet terecht. Ja. Ja. Ik vind als jij wilt werken en rondkijkt en goed zoekt, dan vind je altijd wel iets. Maar tegenwoordig worden er zoveel eisen aangesteld... dat men dus op een gegeven moment uh, gewoon banen, die er zijn, niet neemt. Ja, ja. Er zijn uh, dingen doorgeschoten, toch? Dat is een beetje wat je bedoelt. Dan, ja. Dank voor bellen, Lonneke. Dankjewel. En een hele prettige nacht nog. Dankjewel. Zalag Dag. De heer Memo, Goede nacht, Casaluna. Hallo. Hallo, ik vind het interessant onderwerp vannacht en ik wil ook mij, zeg maar, oplossing mm -hmm. vertellen. Ik denk, ik denk dat ik heb een hele simpele oplossing. Mm -hmm. Dat uh, moet beginnen van politici op ieder niveau, van lokale niveau tot uh, Eerste en Tweede Kamer. Dus invoeren van Henk Ingrid norm. Mm -hmm. In al die tijd, dat wordt gesproken over crisis, altijd wordt gevraagd aan volk om te inleveren. En ik wou graag aan politici vragen, wat gaat ze zelf inleveren? Oké, okay. en dat noem jij de Henk en Ingrid norm? Dat betekent op minimum, Hoe, wat is minimum van zeg maar een gewone uitkering, dat gaat een tijdje ook politici van die inkomen leveren ook als ze zeggen dat ze hard werken, als ik kan die niet, dan moet iemand anders komen. Die kan wel. Maar ik, ik, dan moet je me toch nog even helpen. Betekent die Henk en Ingrid-norm dat jij vindt dat politici, ik denk maar dat Henk... hem, laat me even dat, die, dat de politici op dat minimum uh, uh, de Henk en Ingrid-norm, maar een tijdje moeten zien rond te komen. Is dat wat je bedoelt? Klopt. Oké. Okay. iedereen weet dat Henk en Ingrid leven van minimas. Toch? Uh, ja. Zo was in media afgelopen tijd overgesproken. Ja, ja. Dus als was tot nu toe balkenende norm populair, ga maar nu invoeren. Henken Ingrid norm. Dus nog lager. Wat, wat en dat, dat wat... moet als voorbeeld moet politici beginnen. Maar wat zou, dat, uh, oplossen, huh? wat zou dat oplossen, precies? Wat zou dat oplossen? Een heleboel. Al die rest van geld kan wel verdeeld worden tussen mensen, toch? Dus ja. een volk en al die mensen die vandaag heb ik op nieuws gezien, die hebben gedemonstreerd voor sociale werkplaatsen. Dat is zielig. Ieder politici die nu aan de zeg maar uh, positie invult van politici moet zich echt schamen. Wat maar... je doet aan die, aan die mensen. Even, even voor mijn begrip. Want op het moment dat je tegen politici zegt: van jullie gaan maar eens even op dat absolute minimum zitten. Klopt. Uh, uh, wie krijg je nog zo gek om dat openbaar bestuur uit te gaan voeren? We hebben toch juist ook goede mensen nodig daar? Tuurlijk. Tuurlijk. Maar ik bedoel, uh, als, als voorbeeld, zeg maar. Polit politici zijn voorbeeld voor ons, toch? Ja, ja. maar ja, je Goed, wil wel graag. Maar. Ik zou graag aan premier vragen. Ha, lekker een paar maandjes op minima. Ja. Acht of 900 euro per maand. En ga maar zien hoe is dat een maand uh, met die geld leven. Ha, ik denk dat hij zal begrepen en dat zal hij niks tegen hebben. Goed. Gewoon. Negenhonderd euro per maand. Lekker. Hij heeft toch alles betaald. Koffie, sandwiches op de werk... En dat en dat, dus hij zal minder merken dan Henk en Ingrid, toch? Ja, nou, ik vind het een hele bijdrage, uh, want dit geluid hoor je niet vaak. Ik wil je hartelijk danken. Ik bedank u ook u voor die kans dat ik kon vertellen. Ik ben een beetje je... opgelucht, weet je wel. Is dat zo? Wel, ik kan zelfs mijn eigen medicijnen kan niet meer betalen. En, en wel... wat moet ik dan doen? En wat voor medicijnen zijn dat dan? Nou, een heleboel. Ik, ik, ik slik drie, drie soorten medicijnen. Twee van hun moet ik zelf betalen. Niemand wil dat niet meer vergoeden. Het staat niet op de lijst van die zorgverzekeraars en dat en dat en dat. Oké, okay. en, en daarmee wordt het voor u heel lastig. Want dat zijn medicijnen die u ook echt nodig heeft voor uw ziekenheden? Tuurlijk. Lukken. Tuurlijk. Ja, ja. Wie, wie zou graag uh, willen medicijnen slikken? Niemand. Ja. En ik kan niet zonder, dus. Sterkte. Ik, ja, met het, ik bedank het is... u nog een keer. En uh, prettige oudzending okay. verder. Dank u wel. Dank voor het bellen. Tot ziens. Dank u wel. Dag, meneer Memo. Dag. Mijn vraag aan u is, hoe zou u de crisis oplossen? Misschien zijn er voorbeelden uit uw dagelijkse leven... waar wij met z'n allen iets van kunnen leren. Bel ons op 0800-1121. Dat is het telefoonnummer van Kazeluna. Kazeluna at of facebook.com slash Hey, Mr. Noido...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 All all. Mr. No Riddle, Sherry Ann, als u denkt, waar ken ik die naam van? Deed mee in de eerste serie van The Voice of Holland. Goed, we hebben het in dit uur van Kazerloenen over de vraag... hoe u de crisis op zou lossen, op wat voor manier zou u dat doen? Heeft u misschien hele originele ideeën erover? Of misschien wel heel alledaagse en praktische oplossingen? Dan kunt u ons nog een kwartier lang bellen op dit nummer van Kazerloenen. 0800 1121. De heer Lazes, nacht. Ja, goedenacht. Ik ben naar zes Amsterdam. Het, het volgende. Primair in de hele situatie is vertrouwen. Uh, deze regering die heeft absoluut geen vertrouwen. Dus ze zullen toch moeten zorgen dat er weer vertrouwen komt. Mm -hmm. uh, dus, door, door de bevolking in deze regering. Maar, dat e, e, e, dat... Even waar baseert u zich op als u zegt deze regering heeft geen vertrouwen? Nou, luistert u maar naar het volk. Luister maar. Ik kijk maar wat er elke dag in de kranten staat. Uh, er is, is absoluut geen vertrouwen in dat, zij, dat, zij, uh, dat hiermee een economie weer uit de slop gehaald kan worden. Maar laten we even, dat zal ik u een paar ideeën ook geven. Mm -hmm. dat, is, dat is punt nummer één. Dus vertrouwen moet komen. Of dat een nieuwe regering moet worden, dat zien we later wel. Dan moet die vertrouwenwekkende regering, die moet gelijk tegen Brussel zeggen, dus niet vragen, zeggen, die 3% procent zetten we eventjes voor een aantal jaar op de helling. 3% dus goed, is het dat, maximum tekort op de staatsbegroting. Want, want dat is de knevel ja. die, die het is. Daarbij dan, dus, dan moet er werk gestimuleerd gaan worden. Want je moet het werk, uh, ja, dat zal je toch moeten stimuleren... wil je de zaak uit de put krijgen. Uh, want laten we heel eerlijk zeggen... er wordt altijd in, in, in voor de ontwikkelingssamenwerking gezegd... De, als, om de mensen te helpen, dan moet je ze geen vis geven... moet je ze een hengel geven. Mm -hmm. nou, dus zal je moeten zorgen dat er werk komt... Dan, dan wordt er besteed en dan gaat het weer verder. En dan wordt er wordt winst gemaakt. Dus daar komen we ergens. Tweede punt is uh, dat het werk dat kan je stimuleren. Door bijvoorbeeld via de bouw, -bouw gerelateerde bedrijven. Dus schilders, timmerlieden loodgieters enzovoorts. Dus weer werk te geven. En hoe krijg je dat? Door de huizen van eigenaren weer het, de werkzaamheden bij de belasting te laten aftrekken. Mm -hmm. Dus dan ga je een grote werkstimulering krijgen. Ga je dus, dus dan ga je weer winst maken. kan je ook weer de zaken Dal trekken. Uh, daarbij denk ik ook dat je heel erg moet zorgen... dat je die banken goed onder controle krijgt. Want wat er nu gebeurt, ik weet niet of je dat wel gelezen of gehoord hebt... dat uh, de hypotheken die versneld afgelost worden... dat geld, dat zetten de banken op de ECB... Ja, dus dat, ja, is gelijk dat, weg, ja. dat is gelijk weer weggesluist. Ja, ja, ja, ja. Terwijl het juist ook gewerkt moet worden... te stimuleren in de economie. Ja, dus als ja. we hier nou eens mee gaan beginnen... dan denk ik dat we misschien een aardig eentje wegkomen. Ja, dat is een hele aardige dat u uh, dat laatste uh, zegt. Want uh, de, de banken vertrouwen elkaar niet meer. En dat, dat is eigenlijk een basisvoorwaarde... om het weer uh, terug in de economie te zetten, dat geld. Precies. Precies. Ja. Ja, dus laten ze daar nou eens ook even krip op krijgen... Ja, en misschien, maar... ik weet niet, als ze er niet uit kunnen komen... ik, ik ben er nooit zo'n grote voorstander van... maar gezien de huidige crisis... moet je misschien zelfs wel een nationaal parlement gaan maken. Uh, een nationale regering bedoelt u? Ja, ja, ja, ja. Een nationale regering waar alle partijen in zitten. Ja, ja. ja. Als het niet anders kan, als ze niet uit kunnen komen. Want zoals het nu gaat, gaat het absoluut niet. Kijk wat ze nu aan het doen zijn met, met, die, met die bezuinigingen. Elk wil denken de mens, die hoeft helemaal geen econoom te zijn. Maar die, die, die, die realiseert zich toch dat als je nog meer gaat bezuinigen... dat er nog minder besteed wordt, dat je nog veel meer bergafwaarts gaat. Ja, ja, ja. Maar nogmaals, ja. ik ben geen ja. econoom, maar als je toch... Ja, ja, maar goed, tegelijkertijd, dat is, al, dat is altijd het spannende in dit soort dingen. Uh, Europa dwingt ons om uh, flink te bezuinigen. Maar tegelijkertijd kan een kind ook bedenken dat het een on, ontzettend slecht idee is... om alsmaar meer geld uit te geven dan je hebt. Precies, natuurlijk wel. Maar, maar je zal toch, om eruit te komen, zal je toch wel degelijk natuurlijk werk moeten hebben. Want dat draait winst, dat draait, winst, draait maar het omzet. En, dat, en, en, en ja, dan, krijg je, dan gaat het geld weer rollen. En dan kan je heel langzaam dan je uit de dal komen. Maar als je steeds meer gaat bezuinigen, dan kom je er totaal niet. Het is precies de omgekeerde wereld. Ja. En het is omdat ze. Dus dat is allemaal. Wat Brussel is, weet ik niet. Het lijkt wel een de, de, de, de, de, de, soort godsverering voor een altaar. Oh, oh, oh. Ja, nou ja, u bedoelt... dus, dus duidelijk, grote broek aantrekken tegen Brussel zeggen: Jongens, primair zullen jullie ook uh, op moeten vertrouwen. Nederland is uiteindelijk een van de grondleggers van het hele Europese gedachte. beginnen met de kolen, dus eerst met de, met de Benelux, daarna de kool en staalgemeenschap. daar is alles uitgevoerd. Dus we zijn bewust wel heel serieus bezig. Dus we hoeven ons, ons niet eigenlijk als een kleine jongen te laten behandelen dat we nu ook 100% aan die 3% zeggen. En ik weet wel dat, dat het Salm en, en de jager ook uh, gehamerd hebben op ja, moet je 3%, 3%. Dus het is dan een gezichtsverlies. Oké, okay, laat maar gebeuren. Maar we moeten eruit komen. Ja, ja. Dus dan maar wat gezichtsverlies leiden. Ja, ja nou ja, dat, dat is helemaal waar. We zullen eruit moeten komen. Links of rechtsom zullen er oplossingen moeten komen. Uh, want, uh, want we hebben wel een groot probleem. Anders. Maar primair werk stimuleren. Vertrouwen in de regering. Een paar jaar uh, je niks aantrekken van de EU. Uh, en werk stimuleren, met name in de bouw. Dat hoor ik u zeggen. Nou ja, onder andere de bouw, hè? Ja. Maar dat is bijvoorbeeld een voorbeeld hoe je iets kan doen. Door, die, door dat weer aftrekbaar maken van belasting. Dat, dat de huiseigenaren weer gaan weer, weer, weer... ja, hun huizen laten opknappen. De heer LSS. dank. Dank voor het bellen. Succes met het programma. Dank u wel. En zet je beste windje voor, hè? Dat, ik, ik doe niet anders. Ik wil niet zeggen dat het altijd succesvol is... maar ik doe mijn best. Oké. Okay. Dank ja, u wel. Dag. dag. Frits, goedenacht. Dag. Ja, het, het volgende valt mij elke keer weer op, hè. Dat we moeten met z'n allen... geweldig bezuinigen. Dan... Dus de eerste kanttekening die ik zou willen plaatsen is... Uh, wij worden uh, in uh, Nederland door een uh, democratisch gekozen financiële elite bestuurd. Uh, domweg door het fenomeen dat als je in de Kamer gekozen wordt... dat je dan al een buitengewoon goed salaris gaat verdienen. Vermoedelijk voor rot werk. Maar uh, een dubbeltje meer op de brandstof, dat maakt voor Kamerleden niet uit. Maar wat mij eigenlijk buitengewoon stoort... dat is dat uh, uh, als ik de jongens allemaal voorbij zie rijden... Uh, dan zijn de duurste auto's zijn eigenlijk niet goed genoeg. En ik zei net al tegen uw collega die ik net aan de lijn had... van een handvol ministers en uh, hoge ambtenaren zou zich ook in een autotje kunnen laten rondrijden... Uh, van een derde van de prijs. Uh, en ik ben niet een vertegenwoordiger van Skoda. Maar Skoda maakt iets waar een hoogambtenaar... of een minister of, of een Kamerlid prima in kan werken. Dat is namelijk de Skoda superb. Nou, nu begint het wel uh, op reclame te lijken. En verdacht veel ook. Ja, nee, maar het, het, ik, ik ben volstrekt onafhankelijk. Maar het is gewoon een voorbeeld... Maar uh, daar zou al zwaar bezuinigd kunnen worden... en niet die griezelige status van de financiële elite gevoerd kunnen worden. Ja. Uh, nou, maar met, met nou, alle respect, met... Uh, dit, dit, raakt niet, dit raakt niet de essentie van waar we het over hebben... en uh, namelijk dat er hele grote problemen zijn in Nederland... en dat er, dat er niet ja, maar, alleen bezuinigd nou, moet worden, maar dat we ook een crisis e hebben. De essentie is natuurlijk wel dat als je zelf aan het voorleven bent... dat je heel dik kan doen hoe wil je dan van een ander verwachten dat hij inlevert? Ja. Ja, maar ik, ik, ik wil er verder niet over uitweiden... maar dit wou ik ontzettend graag even kwijt. Maar het heeft en... een belangrijke, belangrijke symboolwaarde, bedoel je? Politici uh, die hebben een voorbeeldfunctie en die moeten ze ook gebruiken. Ja, la laat nou eens zien dat je, dat je zelf wat inlevert... voordat je gehandicapt uh, kwartjes en doemtjes af gaat pakken... En, uh, en kijk, voor de rest is mijn overtuiging dat als ze al maar geweldig door gaan bezuinigen, dat, uh, dat, dat wij dan de, de economie in de neerwaartse spiraal gaan bezuinigen. En kijk, dat is natuurlijk de keuze van de linkse regeringen. Die laten de drukpersen draaien En de rechtse regeringen willen bezuinigen. Maar ik zal je daar niet langer over ophouden... want ik wil het nu afsluiten. Maar ik had nog één anekdote. Twee jaar geleden was ik in Macedonië. Mm -hmm. Nou, het is een land... wat vanwege de Europese stabiliteit... overeind gehouden wordt... met geld uit het westen. Mm -hmm. En uh, ik was daar in de voor, voor een, een trouwerij... ontzettend leuk en gezellig. Maar op een goed moment... Uh, was er een... Uh, een een feestje van, uh, van bestuurders. Mm -hmm. Nou En niemand heeft... gewone mensen hebben daar geen nagels om aan hun kont te krabben. Nou, het, het stadje werd overstroomd met de oude dikste Audi's... En, uh, en andere hele dikke bakken. Op zich gun ik het die jongens wel, maar als je, als je dan ziet dat gewone mensen daar helemaal niks hebben... En, en dan moeten al die moeten weer zo dik doen. Ja, dan, dan vraag ik me ook af, jongens, uh, uh, moeten we daar nu allemaal mee doorgaan? En uh, nu uh, zal ik jou uh, niet langer ophouden. Nee, nee, nee, nee want ik, ik kan me voorstellen, als je in, in uh, uh, Macedonië bent... maar dat geldt net zo goed ook voor Albanië, het zijn natuurlijk een beetje, een beetje soortgelijke landen... Uh, dat je je uh, heel erg afvraagt van wat gebeurt hier in godsnaam? Nou, ik, ik, ik kan je vertellen, toen ik daar naartoe ging, reed met een busje... Door Albanië, omdat de goedkoopste manier om, om in Oegri te komen was uh, naar de hoofdstad van Albanië vliegen. Maar toen reed ik daar in het busje en ik zag de, de nieuwe Mercedes es. en de allerduurste, die stonden daar langs de weg. Die waren niet in elkaar gezeten, maar die werden wel gesloopt, gewoon omdat ze hier gestolen waren. Maar ja. ik we dwalen natuurlijk ontzettend het af. Ja, ik, ik nou goed, ik ben, ben, ben uh, ook één keer geweest uh, in die regio en ik weet in Albanië zag je allemaal Nederlandse auto's langs uh, komen. Er uh, ja, waren ik geen Nederlandse ja, auto's, maar die waren hele... ofwel gekocht ofwel gejat en er zaten de Nederlandse kentekenplaten gewoon onder. Ja, een aantal jaar nou, geleden ik, overigens. Ik zag, ik zag echt twee jaar geleden zag ik. Ik wist niet wat ik zag, want ik, ik ben zelf een soort van automan, autofreak. Een Mercedesje van 150.000, niet in elkaar gereden, maar wel geheel kaal gesloopt. Ja. Kijk, een, ja, die was in Amsterdam of in Berlijn of in, in München even weggeplukt. Ja. Ja, ja, nou ja, maar goed, uh, uh, ik, ik, zou jou, ik wil jou niet langer ophouden met je programma. Ik nou, ook met veel plezier naar je... En ik vind dat je het heel sympathiek brengt. Uh, en dus, maar dit, dit moest ik heel even kwijt. Dank, dank voor het compliment en dank voor het bellen. Prettige avond. Ja, goed zo. Dankjou. Dag. Dag. ga verder met je fijne programma. Dank jou. Dag. Jasmin, goedenacht. Dag, uh, Frank. Uh, ik heb uh, met uw collega over gehad over het parlement... Uh... In Frankrijk ze hebben afgelopen week gewoon de begroting van gewoon transparant en bekend gemaakt aan de Franse volk mm -hmm. hoe verdient hij een parlementlid in Frankrijk? Hij verdient 500.000 euro per jaar. Een? Wie, wie? doet dat? 500.000 euro per jaar. Ja, maar wie verdient dat? Een, een half miljoen? Parlementlid in Frankrijk. Een half miljoen? Ja, een half miljoen. Hè? Die zijn wel gewoon 700.000 per maand plus 6.000 aan kostenvergoeding, plus andere privileges. Ze hebben totaal gewoon geteld 500.000 euro per parlementlid. Goeiemorgen. Mijn vraag, ook hier in Nederland, zal ook hetzelfde zijn. Uh, uh, nee. Dat is niet zeker, maar... Uh, oh, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, uh, nee, nee, nee Nederlands, we ik weet de bedrag... Uh, ja, gewoon uh, blote billen komen, naar de Nederlands volk en vertellen. Ja, maar Jasmin... vertellen hoeveel vertiende Jasmin, wacht de, even, want, wat, uh, uh, de, uh, nu de gaan dingen de, even... Hele... Hallo? Gooi ja? mee. Nu gaan we dingen even uit elkaar. Nee, want een, een Nederlands parlementariër verdient absoluut geen half miljoen. Ik denk dat dat, ik weet het niet heel precies. Per, jaar, ergens, per jaar, Nee, absoluut niet. Ergens tussen de 80.000 en misschien een ton maximaal. Maar ergens, ergens ton, er tussen... Maar die 6.000 onkostenvergoeding, uh, hebben geen onkostenvergoeding. Jawel, dat ja, hebben ze wel. Ja, ja. Maar goed, ja? allemaal je wel je... aan maxima gebonden. Het bij dat toch 13.000, hè? 6.000 onkostvergoeding, plus 7.000 euro, plus ander privilege, plus reizen, plus uh, overnachten. Ik hoor pas dat iemand, een staatssecretaris, heeft wel een, een, een, een, een, je, een appartement voor 40.000 per jaar. Ja, bleek er ik vind het wel, Ik vind het wel als, uh, uh, ja, als iemand van het volk. Hij moet gewoon een beetje beheersen hoeveel geld gaat hij naar het parlement... naar de Eerste Kamer, Tweede Kamer, naar het kabinet, naar die commissariaat... naar de, de cumul van functie. En ja. de cumul van functie die, ma die geeft geen kans om jouw mensen te komen aan het werk. Jasmin, ik snap je punt. Maar als je het nu met Frankrijk vergelijkt... Hè, daarvan ja, zeg jij, in, Fra in Frankrijk is het of nog of veel extremer... De, de, want daar heb je uh, parlementariërs die een half miljoen een, verdienen. Ja, een springplank. Als ze zijn niet geen politici, ze gaan verdienen bij andere stichting 20.000 en uh, 21.000 per uh, maand. Ik vraag me af en ze gaan aan het volk laten leren hoe ze gaan om met hun duizend euro per maand. Ja. Ik vind het schandalig echt. En als je doet politiek omdat je bent, je gaat gewoon naar de politiek om het geld. Je gaat niet alleen voor het volk. Ja. Daarom de mensen zijn beu om gewoon te, te gaan kiezen. Ze, willen, ze, zijn, ze hebben de, de, de rug gekeerd naar de politiek. Ja, ja Nou, ik weet en niet of dat voor zegt, iedereen geldt en voor heeft, de mensen geldt. Ik ben geldt. niet meer eens als u zegt... Nou, ze hebben toch uh, deskundig mensen in de politiek. Dat ben ik met u eens. Maar we hebben geen, we hebben geen uh, zeg maar zakvuller. We willen wel deskundig, maar ze moeten ook een houding hebben voor het volk. Ze ja. moeten hebben gekozen voor om, als je gaat politiek Jasmine, bedrijven... ik snap je punt. En hallo, hallo. gewoon komen voor het Volk en niet voor jouw zakje. Hoor je mij niet of praat je bewust door mij heen? Wat ja, zegt ik, u? Ik praat ook door jou heen, hoor. Dus wat dat betreft kan je me er ook de schuld van geven. Maar het is een beetje moeizaam. Uh, nou ja, ik, ik, het gaat mij te ver om alle politische zakkenvullers te noemen. Dat wil ik echt nee, niet Ik denk de transparantie van... van, uh, van uh, ik wil graag dat het volk, het Nederlandse volk... Weet het, hoeveel, uh, hoeveel geld gaat die... Uh, ...naar uh, onkostenvergoedingen ja. en, ja. Uh, en Dat is allerlei gekke dingen. We gaan er een eind aan breien, want we zijn het huh? eind gekomen van uh, twee uur Kazeluna. Dank voor het bellen, dank je wel en uh, een hele prettige nacht. Dank je is ten einde twee uur van dit programma is voorbij. Zometeen kunt u luisteren naar Omroep Max met onze eigen nachtzuster Astrid de Jong. Dank voor het luisteren, blijf wakker, blijf lekker luisteren uh, op deze zender... ...want het gaat gewoon door hier.